Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tientallen politici, bestuurders en BN'ers roepen in een advertentie in NRC het kabinet op... om 2500 niet-begeleide kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen te halen en opvang te bieden. Volgens vluchtelingenwerk Nederland wacht er, mede vanwege de coronacrisis, een catastrofe in de kampen. De kinderen worden aan hun lot overgelaten zonder ouders of begeleiders... Ook tientallen Nederlandse gemeenten hebben de oproep ondertekend... ...ze zouden 500 kinderen willen opvangen. Bewoners van een flat in Arnhem moesten vannacht hun huis uit na een autobrand. De wagen stond geparkeerd onder het complex... ...en door het vuur vloog isolatiemateriaal van de flat in brand. Gisteravond waren er op andere plekken in Arnhem ook autobranden. Begin deze week gingen binnen een uur zes auto's en een container in vlammen op...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 Het gaat om een gebied van 200 bij 300 meter. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Voor zover bekend is niemand geëvacueerd. Mede door de aanhoudende droogte zijn er de afgelopen dagen meerdere natuurbranden in Brabant en Limburg. En dan het weer, veel zon en 20 tot 24 graden. In de middag langs de kust een wind van zee, waardoor het daar flink... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Met nu... Opstaan voor koper! to be Het ritme van ZFM. FM